12 uur. Jori Stubenitski met het nos Journaal. De Nederlandse F-16's kunnen gewoon worden ingezet in Syrië en daar doelen bombarderen. Dat zegt het Ministerie van Defensie. Kamerleden hadden vragen gesteld na berichten dat de vliegtuigen niet worden ingezet tegen IS. De F-16's hebben alleen een gewone radio aan boord en geen satellietcommunicatiesysteem. Vliegen boven Syrië zou daardoor gevaarlijk zijn. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een patiënt in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. De man van 21 werd een paar jaar geleden met pijn op zijn borst binnengebracht en overleed een halve dag later. De man had een ontstoken hartzakje. Later bleek dat hij niet was nagekeken door een specialist. Het ziekenhuis heeft dat niet tegen de inspectie gezegd. Koning Felipe van Spanje heeft het parlement ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 26 juni. De partijen slaagden er na de verkiezingen in december niet in een regering te vormen. Vannacht verstreek de deadline zonder dat er een akkoord was bereikt. Mensen die bumperkleven, door rood rijden of achter het stuur bellen, moeten veel harder worden aangepakt. Nu worden ze nauwelijks bestraft, zegt een projectleider van de nationale politie. Volgens hem zien mensen in het verkeer dat de politie veel overtredingen tolereert en dat is slecht voor het gezag van agenten. Justitie zegt dat de politie het te druk heeft met andere taken... en daardoor minder verkeersboetes uitdeelt. Vier agenten uit China gaan met de Italiaanse politie patrouilleren... in Rome en Milaan. Het is een experiment om Chinese toeristen in het hoogseizoen... een veilig gevoel te geven. Toeristen worden geregeld beroofd... en vaak kunnen de Chinezen nauwelijks communiceren... met de Italiaanse politie. Dan nog het weer, zonnig bij 13 tot 15 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het warmer. Op een een graad of 19. In het weekend kan het zelfs 24 graden worden. Dit was het ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Wat word je daar toch vrolijk van. Zonnetjes buiten. Al het mooie frisse groen. Vanmorgen weer met, uh, met, die, met die taxi langs die prachtige Bentveldse weg al binnen door, weet je wel. Langs Kraantje Lek. En wat is het daar dan mooi, mensen. Het is echt ongelooflijk. Het is een van mijn lievelingsroutes, mag ik wel zeggen. Het is zo prachtig daar, als je daar... Al dat mooie, frisse groen en zo. Oh! Het is nog net dat je de chauffeur niet kan zeggen tegen van die taxi... van joh, weet je, we doen het op even voor een bakje met een kraantje of zo. Dat, uh... Maar dat kan dan net niet. Ja, dat is wel jammer eigenlijk. Tja. En eh... Uh is er weer eens vandaag. Dat vinden we ook weer, weer eens leuk. Hallo! Hallo! Hoe is, hoe is het nou met je? Ja, nu weer goed hoor. Ja, is het nou weer helemaal goed met je? Ja, mijn stem is weer helemaal terug. Helemaal terug. <laughs> en weer gezellig hier bij Sand voor het lunch te mee mogen doen vandaag. Uh, met dit mooie weer. Ja, het komt anders als werken. Dus uh, die, uh, die, moest, uh, ja, die moest werken. Dat nou, komt ook vind, wel eens voor in het vind ik, wel, vind ik wel eens keer fijn dat zij moet werken. Ja, hè? Niet aardig. Uh, nou, nah, dat, dat, dat uh, vind jij wel leuk. Want dan mag je ook weer eens een keer gezellig. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is jammer Dat jij eigenlijk op dinsdag kan. Want we hebben nog een plaatsje, hoor. Maar uh, ja, dat moet je op vrijdag. Uh, met de zomervakantie. Want dan... Uh, Oh, Tenminste is... na de examens, want dan ja. heeft mijn dochter geen school meer op vrijdag. Dan, ah, okay. ik, dan ben ik vrij. Oh, oh, nou, dan is dat weer prachtig. Want uh, we kunnen straks op de vrijdag kunnen we prima iemand gebruiken die uh, het programma gaat, uh, gaat maken. Mooi. Ja, dus dat uh, komt dan allemaal weer goed. Toch? Ja. Hé, hey, maar uh, leuk dat je er weer verbinden, verbinding want ik vind het wel weer gezellig. Imka Trommel, dames en heren. Jawel, ha, applaus. Ja! Yeah. <lacht> nou, dank u, dank u. Dank u, dank u. <lacht> Goed, wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben natuurlijk het regio nieuws. Er is niet veel nieuws. Ik kan wel merken dat het mijn vakantie is. Maar uh, we gaan nu in ieder geval even bijpraten over het uh, programma voor de komende dagen. Want u weet natuurlijk dat het morgen en overmorgen zijn het wel weer hele belangrijke dagen. 4 en 5 mei. En uh, morgen natuurlijk uh, de dodenherdenking. En dat moeten we vooral in stand houden. Ondanks allerlei gekken die vinden dat dat niet moet. Of stomzinnige figuren die vinden dat het niet moet. Dat we daarmee moeten stoppen. Dat is natuurlijk de grootste denkbare onzin. Want ja. de wereld bewijst nog steeds dat we dit soort dagen keihard nodig hebben. Dus eh, dan we dat maar eens even als statement zeggen. Dus die dodenherdenking die moet gewoon blijven. Die moet gewoon ge uh, ja, gestand gegeven worden. Heel belangrijk, vooral ook om wat er op het ogenblik weer in de wereld gebeurt en uh, wat er in het verleden in de wereld is gebeurd. En als je dat ontkent, of als je zegt dat dat, dat er allemaal niet gebeurd is, nou dan denk ik dat je je toch maar eens 24 uur moet opsluiten en je eens eventjes naar de meest afschrikwekkende docus moet laten kijken over Wereldoorlog 2 en over Vietnam en over Korea en over uh, Irak en weet ik het en over Iran en, Ira en in Syrië en weet ik het allemaal niet. Dus. Nou, dan wordt het wel een week hoor. He? Dan moet het wel een week. Nou, ik denk, ik denk dat ze het genees 24, 24 uur vol. Nee, ik wel dat zeker. Ja. Want het is te gek en het is verschrikkelijk voor woorden. Goed, nou, dat even gezegd hebben, dan gaan we gewoon weer een gezellige uitzending maken. En dat, uh, dat dan ja. weer wel. He? Ja. Absoluut. Ik heb, uh, ik heb leuke, leuke muziek klaarstaan. En ondanks dat we net beginnen, vindt Level 42 dat het voorbij is. Dat vind ik een beetje raar. We hebben net begonnen. En dan zegt level 42 van uh, it's over. Nou, een beetje vreemd. Maar goed. Oké. Okay. Nee, er is niks mis met die toestel hoor. Dat is de plaat. Dat je niet denkt van, oh, dat gaat piep ineens. eens. Nee, dat staat op de plaat. Ja. Level 42. En it's over. Met, met, met die bassist, Mark King. Ja, die speciaal bas speelde bij de meer funky nummers met een met, met, met, met zo'n duim dat dat sleppen. En dan had hij zijn duim speciaal met iets ontwikkeld. Omwikkeld on, onwik, moet ik zeggen. Zodat dat, dat nog wat harder overkwam allemaal. Uh, wat funky Nou, we gaan naar de 3-in-1. ja sorry Lex en een hele oude band uit Nederland uit Zoeterwoude kwamen ze de Shoes Zo'n zo bandje waar je eigenlijk natuurlijk nooit meer wat van hoort. Want het is al. Nou, lang geleden al. 40 jaar geleden, dik 40 jaar geleden dat ze actief waren. Maar ze staan natuurlijk weer een klein beetje in de belangstelling. vanwege die prachtige CD-serie die Universal heeft uitgebracht: De Golden Years of Dutch Pop Music. En dat is een, echt een hele geweldige serie. Hebben daar bij de Vanille ook al eens aandacht aan besteed. En die kan nu dat aangaan. Ze dus kunnen ze ook in de streaming media wel uh, terugvinden. Alleen zijn dan niet alle nummers beschikbaar. Dat is dan weer zo jammer. Maar die cd-serie is natuurlijk werkelijk geweldig. Want alles wat in de 60s en 70s groot was aan Nederlandse bands. Dat zit er zo'n beetje in. Je kunt denken aan uh, de eerste formatie van Golden Earnings bijvoorbeeld. Je kunt denken aan The Motions, Earth and Fire, Kayak, Exception, Rob Hoekers... Rhythm and Blues en Boogie Woogie Quartet. The Shoes. Uh, the Cat. Uh, Alquin. And, uh, nou ja, te, ge te gek en te veel. De uh, Bintangs ook nog. Te gek en te veel om op te noemen, uh, zo mooi. The Shoes was een band uit, uh, die opgericht werd in 1963 uh, als The White Shoes. En ze hadden hun eerste hit in 1966. En. Uh, ze bestonden uit uh, Theo van S., die man met dat hele typische stemgeluid. Zo'n stemgeluid wat je uit duizenden herkent. Theo van S, dus. Uh, uh, Jan en Henk Verstegen, twee broers. En verder op gitaar ook nog uh, Wim van Huis. Dat waren, ze kwamen, zoals ik al zei, uit Zoeterwoude. Fantastische band. En de nummers die ze nu hoorden uh, waren Standing en uh, Standing, dat was de eerste. Standing and Staring, moet ik zeggen, dat was de eerste. De tweede heette Na Na Na. En de derde, Don't You Cry For A Girl. Oftewel, niet huilen om een meisje. Ja, dat is niet anders. Maar goed, de shoes dus in onze 3-in-1 van vandaag. Mocht u trouwens uh, suggesties hebben voor een 3-in-1... Uh, de criteria zijn uh, drie platen van één artiest... of drie platen voor een gezamenlijk met een gezamenlijk onderwerp, dus bijvoorbeeld de zon, hè, of de fiets, of uh, auto's, of uh, blonde meisjes, of nou ja, noem maar wat op. Mocht je een, leuke, een paar leuke suggesties hebben... laat die ons dan even weten gewoon via onze Facebookpagina uh, Zandvoort Linsd. Dan gaan we die natuurlijk draaien. Het, uh, zo heeft u inbreng in het programma. Dus mocht u een paar leuke suggesties hebben voor drie in eentjes... laat ze ons gewoon even weten en dan komt dat goed. Um, ja, nou, Voordat we straks naar het nieuws gaan, het is nog niet helemaal tijd. Gaan we nog maar even een plaatje draaien. Ja, Lijkt me goed. Ik is nog druk bezig met, uh, met het nieuws. Dus het komt allemaal goed. Oh, hij heeft een kuren. Ja, soms hebben computers kuren. En dan denk je: van, kom op nou. Eh, draai die plaat nou gewoon. Dat vinden we leuk. Nou, nu doet hij het dus wel. Gewoon, L. Stuart en On The Border.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 Oh, snel, snel, oeh, snel, snel. Je was te laat, oeh, ja, je was te laat. God, ja. Uh, kan ook, je moet ook niet willen wil multitasken. Je moet ook niet verschillende dingen tegelijk wat doen en en een appje versturen en. En dan ook nog een programma. Dat kan helemaal niet. Je moet gewoon je bij één ding houden. Doe dat nou Janssen. Ja. Dat is veel beter. Goed. Ja toch? Ja. Oké. Okay. Is beter. Goed. Dit was Al Stewart met een prachtig liedje. Dat heet uh, uh, On the Border. En uh, we gaan naar het... Uh... Niet nieuws. Pak <muchas> ik ook nog een verkeerde jingle? <muchas> Hij gaat lekker vandaag. Ja, gaat hartstikke goed. <laughs> het nieuws bij Rem Zandvoort. Met Imka Trommel. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat was wel de goeie. Ja, dit was de goeie. Nou, het goede nieuws is: er is geen nieuws. Nee, geen nieuws, goed nieuws. <laughs> maar ik heb wel hier het programma voor uh, morgen 4 mei. en voor donderdag 5 mei. Dus die ga ik even voorlezen. Het programma van woensdag 4 mei. De herdenking bij het Joods Monument. Om 12 uur is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joods Monument... inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de Jacob van Heemskerkstraat... en de Dr. Metgestraat. Tijdens de plechtigheid wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden. De Nationale Herdenking om 7 uur... start de speciale herdenkingsbijeenkomst in de protestantse kerk. Het gemeentebestuur Zandvoort... nodigt alle inwoners van Zandvoort uit... tot het bijwonen van deze plechtigheid. Om half acht begint de stille tocht... Vanaf de protestantse kerk op het kerkplein loopt men via het raadhuisplein de Haltestraat uit. Men steekt over en loopt over de verlengde Haltestraat het spoor over, vervolgens de Vondelaan in. Aan het eind van deze straat rechtsaf de Van Lennepweg op. Hierna loopt men rechtdoor naar het herdenkingsmonument aan de rotonde van de Van Lennepweg-Linneestraat. De kerkklokken luiden van kwart voor acht tot dertig seconden voor acht uur. Vanaf acht uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Na de stilte brengt de trompetist de last post ten gehoor. Horen. Om drie over acht wordt de officiële bloemlegging en volgt een declamatie. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Wegens de dode herdenking van de gemeente Bloemendaal... is de zeeweg vanaf zes uur afgesloten in verband met de stille tocht... Van naar de begraafplaats in de duinen achter de zeeweg. Het verkeer zal moeten uitwijken via de Zandvoortselaan. Dan nu het programma van 5 mei. Om tien uur is er op het Kerkplein een vosjejacht... Een spannende vossenjacht door het centrum van Zandvoort. Zoek alle verklede vossen en verzamel alle letters om het geheime woord te, te raden. Deelname voor iedereen is gratis, maar ben je onder de zes jaar... dan moet je wel begeleid worden door een volwassene. Voor de kleinste staat er op het kerkpleit ook een leuk springkussen. Om 11 uur is er een, militair, uh, een rondrit van militaire voertuigen op het Raadhuisplein. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen na deelname aan de vossenjacht... een rondje meerijden in een echt militair voertuig... Een aantal enthousiaste dorpsgenoten dat zich bezighoudt met het restaureren van oude militaire voertuigen... staat tussen 11 en 1 uur klaar op het Raadhuisplein om met de kinderen een rondje door het dorp te rijden. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. Mocht je iets te oud zijn voor de Vossenjacht, maar je wil wel een rondje mee... meld je dan even bij de inschrijftafel op het Kerkplein. Het meerijden is wel voor eigen risico. Bij slecht weer kunnen de ritjes helaas niet doorgaan. Ik kan al zeggen het wordt mooi weer, dus dat is geen probleem. Dan van half 2 tot half 5 is er in gebouwde krocht een bevrijdingsbingo. Dit jaar organiseren we bingo in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort... zoals altijd met een drankje en een borrelhapje. Een gratis toegangskaart kunt u vooraf ophalen bij de Bruna en Stichting Pluspunt. De belbus rijdt die dag ook gratis. Aanmelden voor de bus kan op nummer 06 46 45 00 90. Dus aanmelden voor de bus kan op 06-46. 4645 0, 0, 0 En dan volgt nu het weerbericht. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt: Het blijft vandaag droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 13 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 4 graden. De komende dagen zijn er opklaringen en blijft de droge zand voort. De temperatuur stijgt tot 22 graden overdag en 12 graden s'nachts. De wind uit, waait uit het zuidoosten en is matig windkracht 4. Na het weekend wordt het overdag wat kouder met temperaturen rond 17 graden. Dit was weer bericht.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 En Vince, zo moet je het officieel zijn. Alesso, Nico en Vince en I wanna know. Dit oh, is allemaal he. dit programma oud en rijp en groen en weet ik het allemaal niet. Nieuw, oud, alles door elkaar en uh, geen tijdbeperkingen. We draaien alles uit uh, wat er aan leuke muziek uh, te vinden is. Zo is dat. Vorige week zelfs klassiek. Kennen. Die had een liedje van de Zuidkink uitgekocht via de lente van de Vivaldi. Nou Ja, dat kan. Ja. Ja, ik heb jouw liedjes nog niet gehad eigenlijk. Nee, je hebt nog niet naar gevraagd. Ja, dat is een. Ja. Het is vandaag de geboortedag van James Brown, dames en heren. Hij zou vandaag 83 geworden zijn. Dit is James Life. About your Cold sweat. I just want, baby. I love the last. Get broad. Ja, ik zei het al, de geboortedag van James Brown vandaag. Hij... Uh... Hij zou vandaag uh, 83 geworden zijn, uh, dames en heren. Hij is geboren in 1933, dus. En uh, op 3 mei 1933. En, uh, nou ja, 83. Maar u weet, zover is het uh, niet gekomen met uh, James. Want, uh, uh, ja, hij zal weer een tijdje hemelen. Of Helle, dat weet ik niet. Maar gezien zijn levensvergoeding zal het wel het laatste zijn. Ehm, uh, eens even kijken. Ja. Oh, oh ja, maar we moeten de bioscoopagenda. Nou, die doen we straks wel eventjes. De, dat kan straks nog wel even na, na het nieuws van. Één... Wat zegt u? Kwart over 1 altijd, ja. Ja, dat doen we straks. Tenminste, ik, ja. Ja, dat doen we straks. Uh, uh, uh, uh, oh ja, wat moesten. Oh ja, ik moest toch iets anders doen. Ik moest dit nog even doen. Wacht even. Zo, 1, twee. Hop, en, uh. Zie van de Ja, ja, heerlijk. Het is toch heerlijk om dat te horen. Goed, we gaan naar een nieuwe single van Tom O'Dell, dames en heren. En dat, dat heet Magnetized. Tenminste, ik neem aan dat het een nieuwe single is. Want hij stond in mijn leesje nieuwe muziek. Dus, nou, dat zal wel een Tom O'Dell. You never Uh, magnetized heet dat nummer En dat was van Tom. Odell. Ja, en ik krijg elke week van, uh, van, van Spotify... krijg je zo'n leuk lijstje. Dat heet uh, Discover Weekly. En dat is dan speciaal, zeggen ze dan... op jou gebaseerd. En daar vond ik dit in. En ik vond het weer helemaal te gek om dit weer terug te horen. Dus de band Sky. En dat is natuurlijk de bekende Toccata... van Johan Sebastian Bach. Maar dan op hun manier... Dit is geweldig. Sky. John Williams, Herbie Flowers, Kevin Peake. Dat waren een paar van de leden van deze band. Tot het nieuws van één uur.